...van de stoffen. Bedrijf Edelgemeen in Pannheel ligt vlakbij een waterwinnengebied. In het oosten bewolkt, af en toe regen, in het westen ook wat zon. Verder vrij veel wind en zo'n 17 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knap een klein polderplein, 2 kilometer. A15, Gorkum-Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam, 4. De rechte rijstrook is dicht.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM TV, radio en internet. ZFM net nu. Ik hou van een hard geluid. <lacht> Oké, okay, nou ik zit nu. Dat is wel lekker na twee uur staan. Dat is wel prettig. En uh, tegenover mij, uh, als ik tenminste het Delt scherm aan de kant zet. <lacht> dan uh, zie ik Albert-Jan Vos, dames en heren. Nou, uh, die is vandaag onze speciale gast. Die heeft een, uh, een berg platen meegenomen. Daar kunnen we zes uur mee vullen. Maar we hebben <lacht> We hebben maar twee uur. Dat is helaas. En anders pakken we er wel een uur bij. Ik kan uh, maar er zit toch niemand na. ons. Dus keuze. keuze zo doen. dames en heren. Angela staat achter de knoppen. Misschien gaat ze onder welk van de knoppen. dan kan het uh, ook nog. Um, ja, wat heb ik meegenomen? Uh, oh, ik heb één hoes hier niet. Nou ja. uh, mag ik nog even die ene andere hoes? Die ligt daar nog ergens. Goed. Um, wat we vandaag gaan doen, hadden we besloten. Vorige week, dames en heren, dat is dat we... Allemaal live platen gaan draaien. Ja, we gaan live platen draaien. Allemaal, wel van vinyl natuurlijk, maar alleen maar live platen. Dat vinden we zo leuk. hè Ander? Dat vinden we heel leuk. Ja, dat vinden we heel was leuk. Dat was jouw idee, hè? Nee, het is jouw idee. <laughs> <laughs> het was jouw idee, toch? Ja, ook ons idee. Ons idee was het. Oké. Okay. Nou... Ik heb, ik heb zelf meegenomen Autos Running live in Europe. Een geweldige liveplaat, echt waar. In 1967, eigenlijk opgenomen vlak voordat hij uh, verongelukte met een, vliegtuig, uh, met een vliegtuig. Verder heb ik ook meegenomen het, uh, een liveplaat van, uh, van het allereerste grote popfestival uh, in Amerika. Dat was niet Woodstock, dit was veel eerder. Uh, dit was uh, Monterey Pop. Een geweldig uh, festival waar onder andere Bob Dylan optrad, Jimi Hendrix optrad, Janis Joplin, Otis Redding ook weer. Uh, dat was onder andere dat legendarische festival waar Jimi Hendrix zijn gitaar in de fik stak. Misschien kent u die beelden nog wel, daar is natuurlijk ook een film van. Misschien kent u die beelden nog. Uh, van van, van, van, van Nou, die heb ik ook meegenomen. En wat ik vorige week al beloofd had. Want Albert Jan wilde dat niet geloven... De, dames en heren, maar het is echt zo. Ik heb ook meegenomen voor u... de Beatles Live. Hartstikke mooi. Ja, dat is een, een... Maar daar zal ik u straks... nog wat meer over vertellen. Uh, maar het is een echte huizen live... LP van de Beatles. En ik kan me herinneren... dat toen ik met dit programma begon... in twee jaar geleden... Dat is al bijna alweer... drie jaar geleden. Dat zo snel. Zijn, ja, dat is sowieso alweer tweeënhalf jaar... In de eerste uitzending hadden we deze LP ook. Dat weet ik nog wel. Toen nog met Maurice aan de knoppen. Uh, maar goed. We gaan beginnen, Albert als je het niet erg vindt, met Autoswedding live in Europe. En let u vooral eventjes op het sfeertje. Het sfeertje is gewoon geweldig. Hoe die man keer gaat op de binnen. Het is een bekend liedje wat we van hem draaien natuurlijk. Het is ook bekend geworden in de uitvoering van Rita Franklin. Maar Autoswedding heeft het geschreven. En we gaan hem... Nu draaien. Van de Elp, hij is live opgenomen in Londen trouwens deze plaat uh, tijdens de Staxvolt review live. En uh, van het optreden van Autos Redding is dus een hele LP gemaakt. Nou, we gaan er naar luisteren. Dames en heren, heb je het knopje al ingedrukt gehad? Ik kijk even naar Angela, want die staat heel geconcentreerd te kijken en kijken of het allemaal al werkt. Het knopje bovenin, is dat omgezet? Ja, oké. Okay. Nou, hier komt-ie dan. Auto's redding, live in Europe. Respect. <tied> Dames en heren, uh, uh, live in Londen is dit opgenomen. Geweldig en het is, een, het is een, een heerlijke LP. Hij komt uit 1967 en ik zei het al, hij is uh, eigenlijk uh, opgenomen of uitgekomen de vlak voor dat... Uh, dat auto's Redding op 7 december 1967 uh, omkwam bij een vliegtuigongeluk. En daar in dat vliegtuig zaten ook nog eens de helft van zijn band. Uh, andere bandleden die waren met de auto gegaan en die hebben het zaakje dus wel overleefd. Uh, maar bijvoorbeeld de barcase, de, de, dat is de, de blazersgroep die hierachter zit. Die, um, die zijn dus ook overleden op dat moment. Maar goed, deze plaat werd opgenomen... Tijdens de Stax Folter Revue in Londen in 67. En daar uh, zijn ook verzamel aps van. Maar auto's uh, was... Uh toen de tijd zo'n enorme performer. En uh, grote hit eigenlijk. Dat ze van auto's maar een hele live LP hebben uitgebracht. En live in Europe heet hij dan ook. En er staan prachtige liedjes op: als I can turn you loose. I've been loving you too Long. My girl, Shake Satisfaction. Sad song: These Arms of Mine, Day Tripper, and Try a Little tenderness. Nou, dan gaan we er ongetwijfeld nog wat uh, van horen. Uh, maar ik geef nu even weer het woord, natuurlijk, aan mijn grote vriend en collega Albert Jan Vos. Ja, want de, die heeft ook wat meegenomen. De weg naar deze uitzending toe was erg. Het was erg uh, hartstikke leuk. Want je gaat natuurlijk eerst al je live uh, LP's bij elkaar zoeken. Ja. En uh, zo heb ik al dus een menig avondje alweer doorgebracht met uh, al die live LP's. En, uh, ja. Daar moet je ook nog weer een keuze uit gaan maken. Dat is bijna onmogelijk natuurlijk. Ja. Maar ja, de volgende die is natuurlijk een kraker. en Een hele bekende. En ik ga terug naar 1970. En is opgenomen in uh, 27 en 28 maart. Het the Fillmore East in New York. Maar het is een concert van... Uh, wat zich in Frankrijk afspeelde en de introductie van uh, dit nummer en van deze groep. Die, die spreekt voor zich. Dat is, op dat is een, een Fransman die Engels probeert te praten. Ja, dat is leuk, hè? En uh, t, uh, na de introductie gaat het over in, uh, ja, le lekker stampwerk van Mick Jagger en Keith Richard. Honky Tongue Women. Maar het is hij niet de Stones. Nee. Nee, ik, uh, ik heb de Hoest al gezien. Ik heb in de tijd de film gezien. Want er is ook een film van gemaakt van dit concept. En die uh, heb ik toen de tijd mogen bewonderen in Cinarama Bellevue in Amsterdam. Zo'n zo, zo heel groot uh, beeld, beeld had je daar. Zo'n zo heel groot doek. En dat was echt en we weten natuurlijk allemaal, dames en heren, het is wel degelijk in Fillmore East opgenomen met een band onder leiding van Leon Russell. Klopt. En het was een, een, een echt een, een star-bunched, eh, hoe heet dat tegenwoordig? Een, een, nou ja, een, star session. een, een jam session. Ja, ja, het was een starfield package. Hmm. Want uh, daar deden heel veel mensen aan, aan, aan mee. Onder andere uh, Rita Coolidge, die zingt hier ook een prachtig nummer op. En uh, natuurlijk de band onder leiding van, uh, van Leon Russell. Nou, we hebben het over... Uh, it's the Maddox, it's the Englishman, Englishman it's a joke. Mad <laughs> Maddox and Englishman, dus geweldig. Nou, daar komt-ie. One, one, one. The mad Dogs as uh, the Englishman, I enjoy cocker. Geweldig, geweldig. Ja, geweldig, geweldig, geweldig. Joe Cocker met een, uh, nou, een, een ontzettend grote band. Met, uh, met Leon Russell als pianist. Uh, ik weet niet meer of ze, wie er allemaal uh, meededen. Die was er van drums. Huh? On drums. Moet je denken aan een concert voor Bangladesh? Ja, dat ik. ik Jim neemde, Keltner. Jim Keltner, ja, precies. Ja. Maar, uh, nou ja, het waren in ieder geval geweldige. geweldige een geweldige live show was dat. En uh, het leuke was ook dat, dat er honden, kinderen, alles ging mee. Uh, in die, in het, want ze hebben het geloof ik uh, een paar keer gedaan: Eén keer in West en één keer in Fillmore East. Of uh, twee keer in allebei, dat weet ik ook niet meer precies. Maar in ieder geval was het wel zo dat de hele familie, kinderen, huisdieren, alles ging mee om, uh, om er een gezellige boel van te maken. Goed, we zijn uh, bezig met de vinyljaren dames en heren. We zijn ook bezig met live platen. En um, in de uh, tijd van het bestaan van, uh, van de Beatles... hebben ze wel live opnames gemaakt. Maar die zijn nooit uitgebracht. En uh, de belangrijkste reden ervoor dat de producer George Martin zei... "Joh, dit kan je toch niet maken, dit klinkt gewoon voor een meter. En dat is natuurlijk ook waar. Uh, niet dat de Beatles slecht speelden, want dat deden ze beslist niet. Dat zult u straks ook horen. Speelden echt wel goed. Maar uh, de chaos in de zalen, het gegil van van de meiden, eh, kortom, dat maakte het bijna onmogelijk. Het heeft dan ook eh, tot 1977 geduurd... ...dat eh, de directeur van Capitol tegen George Martin zei van... ...joh, luister nou nog eens even naar die oude Beatle-opname... ...en kijk eens of we er nog wat mee kunnen. Nou, George Martin aan het luisteren... ...en die vond het natuurlijk verschrikkelijk... ...want die hoorde meer gegild dan muziek. Maar intussen waren de studiotechnieken natuurlijk aardig opgeknapt... ...en eh, ze zijn er toch mee aan de gang gegaan. Uh, het leuke is wel, en dat staat ook expliciet op de plaat, uh, dat er uh, niet aangeknoeid is. Laat, met andere woorden, dat er geen overdubs zijn gedaan, er zijn geen dingetjes overgespeeld. Uh, men heeft alleen de zaak een beetje uh, opgeknapt in de studio. En dat was natuurlijk ook wel nodig, want de enige live opnames die van de Beatles uh, beschikbaar waren, waren bootlegs. En die waren... Nou, zo mogelijk 50 vijftig keer beroerder dan, eh, dan, eh, dan dit. En het is toch knap wat ze er nog van gemaakt hebben. Het, eh, ik zeg het, heeft tot 1977 geduurd. Eh, voordat ze deze LP dorsten uitbrengen. Of de Beatles er zelf blij mee waren, weet ik niet. Maar in ieder geval Capitol Records wel. Eh, de plaat is samengesteld uit twee concerten. Namelijk op 23 augustus 1964 en 30 augustus 1965. En allebei in de Hollywood Bowl. In uh, Los Angeles. Dus uh, Hollywood, natuurlijk. Maar goed, dat is Los Angeles. Nou, ik ga om twee stukken achter elkaar draaien, want dat loopt een beetje in elkaar door. En het eerste liedje is maar 1 minuut 50, want dat vind ik er weer zo kort. Maar let u vooral op de atmosfeer, want hij is echt geweldig. De, de, de sfeer spat eraf. En. Ondanks het gegil van al die wijven hoor je toch op een gegeven moment ergens nog vaag op de achtergrond muziek van de Beatles. We beginnen met Twist and Shout en daarna gelijk erachteraan She's a Woman. The Beatles live at the Hollywood Bowl. Ja. Singing a song called Boy swing Oh, sorry, maar is de verkeerde We muziek daarvoor? Ja, even een kleine stilte, want het was de verkeerde kant. Hoe het kan, ik weet het niet. Maar het was de verkeerde kant en ik, ik wil gewoon horen wat ik horen wil. Twister shout en and she's a woman. And now Die gasten, hebben, die gasten hebben elkaar nooit horen spelen je hebt elkaar nooit gehoord. En, en dat je dan do, dichtdood voor elkaar krijgt. Dat, dat het toch nog zo klonk. Als je die stem van Paul McCartney hoort. Uh, wat nou monitors en P.A.'s en in-ear systems. Die hadden ze niet. Uh, ze stonden daar gewoon in die Hollywood Bowl te spelen. Op een, op een gewoon zanginstallatietje. Wat, wat je toen veranderd. Want P.A. systems waren er gewoon nog lang niet. En uh, ik weet niet of u wel eens uh, filmbeelden ervan gezien. Maar dat is op zich ook een niks. Ze stonden op een ronde bühne midden in de Hollywood Bowl. Publiek eromheen. En om uh, te zorgen dat iedereen toch af en toe wat uh, te horen kreeg van de Beatles, werd die Bune gewoon in de rondte gedraaid. Uh, Drumstorm werd anders omgezet, de hele Bune werd gedraaid. Zodat ze dan de ene keer speelden op het noorden, dan op het zuiden, dan op het westen en dan op het oosten. Zo ging dat gewoon. De oorspronkelijke opname is, van, is op drie sporen opgenomen. Dus, en dat hebben ze dus uh, George Martin en zijn compaan uh, Geoff Emmerich, die hebben dat uh, helemaal. Overgebracht naar, naar multitrack. En uh, toen, uh, nou ja, geëdit. Maar er is niets aan toegevoegd. Het zijn gewoon de echt zoals het toen geklonken heeft. Ik denk zelfs dat het publiek in de Hollywood Ball het nooit zo gehoord heeft. als wat wij nu op die plaat horen. De Beatles live in de Hollywood Ball. En dit kwam uit 1964. Het zijn twee concerten: 64 en 65. Albert? Ja. Nou ja, je begon met Otis Redding. Dus ik denk, ja. ik ga ook een beetje op die tour. Hoewel deze artiest uh, ja, vele verschillende soorten uh, muziek heeft gemaakt. Maar uh, deze opname stamt uit 1974. En uh, als je dan bij Wikipedia zijn, zijn levensloop bekijkt. Bij veel artiesten trouwens. Het is allemaal treurnis en verderf, hè? Ja, ja, ja. Het is allemaal ellende. Drugs, drank, seks ja, en rock. Sex, and drugs en roll. Roll, ja, ja, dat en, is het. en in dit geval natuurlijk soul. Ja. We gaan luisteren naar een medley van hem. En uh, het zijn vier nummers. Uh, prachtig concert uit 1974. Marvin Gaye. Oké. Okay. En toen vroeg iedereen. Ja, ja. Nou, dat was uh, ja, Marvin Gaye, hè? Marvin Gaye is zo op zijn finest, ja, om het zo maar ja, te zeggen. Ja, ja. En steeds dat repeterende ja, loopje, hè? Ja. En ik bedoel, de, de, eerste, de eerste drie minuten van het nummer is steeds datzelfde loopje. Ja. Maar als je dat op de koptelefoon aan hebt, geweldig. Ja, want het klonk hier ook geweldig. Ja. Ik had die eerste een koptelefoon aan, maar het klonk even goed geweldig, <laughs> toch? Um, goed, we zijn dus vandaag bezig met live platen, dames en heren. Albert Jan die heeft er ongeveer twintig meegenomen, ik drie. Ik kan ik niet kiezen. Ik kan niet kiezen. Ja. En uh, die ene laan die ik meegenomen heb... laten we nog maar even zitten ook. Want dat hebben we eigenlijk allemaal vorige week al gehoord. We zullen dus straks één stukje van draaien misschien. Even aardig. Maar ik ga nu weer naar... Uh, Otis oh, Redding live in Europe, dames en heren. Want het is, het is echt zo'n geweldige plaat. Um, vooral omdat het natuurlijk echt live is. Het is uh, dat zijn nog van die opnames waar niet aan geklooid is. Weet je wel, dat wordt op de band opgenomen. Daar komen ze mee in de studio. Nou, ja, de techniek was nog niet zo dat er eindeloos gedupt en gemixt en wat dan ook kon worden. Dus wat je hoort, is zoals het te hoog geklonken heeft. En dat vind ik zo, zo lekker eraan. Otis oh, Redding was uh, natuurlijk een van de grote soulzangers uit die periode. En dat is eigenlijk, natuurlijk, wat zei ik al... Veel te vroeg een einde gekomen aan zijn, uh, aan zijn leven, want hij nogmaals, hij kwam in 1967 in december uh, bij een vliegtuigongeluk om het leven. En dat is heel erg jammer. Ik kan me nog precies herinneren hoe dat ging. Ik, zat op mijn, ik werkte toen op kantoor bij, bij Coop Haarlem aan het donkere Spaan. Ik zat nooit verleden. En ik had daar de telefooncentrale. En op een gegeven moment gaat de telefoon. En het was tegen vijf. Ik denk, jezus, nou nog. Uh, en uh, ik krijg de bassist van mijn band aan de, aan de telefoon. Dat was Joop de Kleuver. die belde me op. Hij zegt, heb je de krant al gelezen? Ik zei, nee, ik heb de krant nog niet gelezen. Ik zei, want ik ben aan het werk. Hij zegt, auto's is dood. Nou, dat uh, en wij waren met de zoveel toen allemaal helemaal gek van auto's. Allemaal. Iedereen was gewoon daar een dikke fan van. En... Nou ja, je begrijpt wel wat er gebeurde. Otis is dood. Het was ongeveer hetzelfde gevoel als dat ik hoorde dat John Lennon vermoord was. En we waren er echt helemaal stuk van. En we zijn samen bij elkaar gaan zitten. We zijn met de band s'avonds nog bij elkaar gekomen. Bij Joop of Zolder, weet ik nog wel. En dan hebben we toen alleen maar Otis platen zitten draaien. En ongegeneerd zitten janken. Dat, dat, dat deed je toen. Ja, ja dat kon. Uh, maar goed, ik ga u... Echt een hoogtepunt uit deze plaat laten horen. Ik hoop dat de krassen niet al te hevig zijn. Want die plaat is natuurlijk echt grijs gedraaid. Um, dus ik hoop dat het allemaal nog, nog lukt. Ik heb hem ook op CD. Maar ik denk, neem toch de oude LP mee. Want het klinkt toch beter. I've been loving you too long. Een van Autos allermooiste ballads. En nu live. En let u op dat sfeertje. Want het is geweldig. Otto's wedding. I've been loving you too long. To stop now. Right now. I'd like to introduce you to a ballad song, a song that's what we call Soul. Hey! <laughs> and this is a song that we had a pleasure recording, and it was one of the biggest songs that we recorded in all our days. We had four years of it. You mean four years? <laughs> and the song goes like, I've been loving you. Have it to me I've been loving you A teeny bit too long And I don't want to stop now Nou, het gaat gewoon achter elkaar door. Maar dat, maar dat bewaren we even voor wat later, eh, dames en heren. Want, eh, want ja, er, er moet nog meer gedaan worden. Maar, Autoswedding, eh, live in Europe. I've been loving you too long. Ik weet nog dat eh, toen dit eenmaal uitgekomen was. Eh, wij met, met, met zoveel die in de tijd ook dit gewoon zo speelden, weet je. Dat probeerden we eh, zo exact mogelijk na te doen. En dat sfeertje dat kregen we dus echt wel voor elkaar. En niet in de laatste plaats natuurlijk. Omdat wij toen gewoon... En dat blijf ik altijd zeggen trouwens. Want ik vind dat nog steeds. Ik heb laatst nog weer iemand gezien. Die weer wat dingen van autoswedding deed. Maar nee. Niemand in Nederland kon autoswedding benaderen. Uh, zoals Den Clark hier uit zijn antwoord dat deed. De vader van alle. Niemand in Nederland kon dat. Hij was. En dat is hij. Jammer genoeg doet hij het niet meer. Maar hij was voor mij de allergrootste auto, auto'sredding vertolker in Nederland. Dat durf ik keihard te zeggen. En uh, het was ook zo. Maar hij had dezelfde uitstraling. Hij had dezelfde dynamiek. Uh, op de BUNE. En ja, het was altijd een genot om met die man te werken. Je werd alleen maar al enthousiast. Als je, die, als je die kerel bezig zag op de bühne. Goed. Nou, auto'sredding dus. En uitstraling. Uh, we love you too long En Albert Jan. Wat heb je nu weer van ons meegenomen? Nou ja, jij zit in de ballads, dus ik denk ik blijf even bij de ballads hangen. Alleen ik ga dan terug naar 1974. Uh, dat was een, een tournee door Amerika. En uh, op de, de hoeks aan de binnenkant zie je keurig waar ze allemaal geweest zijn. Ze zijn van, van uh, Columbus, Dayton, Jacksonville, Harster, Huntsville, Indianapolis, Lakeland. Dan zie je zo, hoe zo'n tour eruit ziet. Ja. Goed, live. Ja, ze zijn met z'n vieren, de Commodores, maar op deze live uh, LP worden ze uh, uh, bijgestaan door een heerlijke blazersgroep, uh, The Mean Machine. Oké. Okay. En uh, dat komt helemaal mooi terug op de volgende ballad, en dat is genaamd Easy. Oh, die is zo mooi. De Commodores, maar Lionel Richie er nog bij toe. Ja, zeker. Yeah! Woo! Are you feeling it? Haha <laughs>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 just to do it with you Thank you so much. Lionel Richie en de Commodores. Uh, Prachtig live concert met het prachtige nummer Easy. Like Sunday Morning. Prachtig mooi. Um, Monterey Pop, dames en heren, was een festival uh, dat uh, een beetje plaatsvond uh, 1967 ook weer. Uh, eigenlijk een beetje de role model voor Woodstock, zou je kunnen zeggen. Dit was het eerste toch wel echt grote popfestival wat je je kon voorstellen in, uh, in Monterey dus. Uh, daar traden dus heel veel bekende artiesten op, zoals Jens Joplin is daarbij geweest. De mama's en de papa's zijn erbij geweest. Het werd ook uh, georganiseerd door Lou Adler. En even kijken hoor, dan moet ik even goed kijken. Uh, ja, het was uh, um, georganiseerd door, inderdaad door Lou Adler onder andere. En um, John Phillips, geloof ik, ook van, van, de, van de. Van de. Van de. Nou. de. Uh, <laughs> Ja, zie je wel, John Phillips. Sorry, ik zit een beetje te wouwen, geloof ik. Lou Adler en John Phillips van de mamas en de papas. Die hebben dit uh, festival georganiseerd. En nou ja, dat was dus een hele grote line-up. Waaronder uh, eigenlijk de Amerikaanse doorbraak voor Jimi Hendrix. Want die stelde tot dat moment eigenlijk helemaal niet zoveel voor. In Engeland wel, trouwens. Daar was hij al heel groot. Maar in Amerika stelde het allemaal nog niet zoveel voor. Monterey Pop was dus uh, echt de grote doorbraak voor Jimi Hendrix. Nou, Jimi Hendrix heeft vorige week al veel gedraaid. Maar uh, ik pak toch nog een stuk van deze LP uh, van Hendrix. En dat is een nummer dat is geschreven door BB uh, King. En dat heet Rock Me Baby. Jimi Hendrix Experience op Monterey Pop. Jawel. Ja, ik dat ze dit wel They Ze hebben een toon aan de Rock Me Baby, you know. No, kind. Yeah. <laughs> well, Dave, we got our own little rocky baby. to go something like this here. The words might be wrong. But uh, that's all right. Dig this anyway. <laughs> ...plezier hebben. Ja. Maar goed, we zijn straks na het nieuws weer terug, dames en heren. Ik toch even een stukje Brian Hogger. En uh, daarna gaan wij gewoon weer vrolijk vinden... ...met uh, nog meer prachtige live-opname van Redding, Beatles. Uh, ik heb nog Carlos Santana zien liggen. Uh, nou, ik weet het allemaal niet wat er allemaal nog uh, gaat komen. En In ieder geval genoeg moois. Tot zo na het nieuws. En in de ether op 106,9. Straks meer. GFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS journaal. In het centrum van Athene demonstreren tienduizenden Grieken... tegen nieuwe bezuinigingen van 11,5 miljard euro. Het parlementsgebouw zijn onlusten uitgebroken... De politie heeft traangas ingezet tegen een groep van honderden betogers die agenten met stenen en brandbommen bekogelden. Betogers sloegen met hamers, hamer straatstenen kapot om stukken steen te kunnen gooien. In Griekenland wordt sinds vanochtend gestaakt. De Raad voor de Rechtspraak benadrukt nogmaals dat politici niet over de schuldvraag gaan. De Raad reageert ermee op de uitspraak van staatssecretaris Steven die de dood van een inbreker een inbrekersrisico noemt. Volgens de Raad voor de Rechtspraak beïnvloeden uitspraken van politici de rechtspraak niet... maar ondermijnen ze wel de acceptatie in de samenleving voor een uitspraak van de rechter. Teven deed zijn uitspraken na de dood van een inbreker in Diesen. De man kwam om tijdens een vechtpartij met de bewoners toen hij werd betrapt. Syrische opstandelingen zeggen dat zij de aanslagen hebben gepleegd... bij het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Damaskus. Er waren vannacht twee explosies. De opstandelingen zeggen dat meer dan tien mensen zijn gedood... Volgens de Syrische regering is er alleen materiële schade. Een journalist van een Iraanse televisiezender kwam om het leven... terwijl hij verslag deed van de gebeurtenis. Zijn collega raakte zwaar gewond. De journalisten werden door scherpschutters neergeschoten. Mensen die in een elektrische auto rijden... raken daar steeds enthousiaster over... maar ze kunnen met een volle accu wel een stuk minder ver rijden dan ze dachten. Dat zijn de belangrijkste conclusies na uitgebreid onderzoek... van onder meer TNO en Rijkswaterstaat. Het onderzoek met 24 auto's duurde een jaar. Uit het onderzoek blijkt ook dat de energiekosten van een elektrische wagen... De